4 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In Noord-Holland is gisteravond een lichte aardbeving gevoeld. Het gegevens van het KNMI blijkt dat er op 7 kilometer uit de kust... tussen Bergen en Castricum een beving was met een kracht van 2,5 op de schaal van Richter. Uit Egmond, Castricum en Limmen maakten mensen melding van een knal en trillingen. Op Twitter vroegen mensen zich af wat er aan de hand was. Sommigen dachten aan een aardbeving, anderen aan een explosie. De veiligheidsregio Noord-Holland-Noord wist in eerste instantie niet wat er aan de hand is. Er zijn geen meldingen van schade binnengekomen. Het Griekse parlement heeft met grote meerderheid ingestemd met het stopzetten van de overheidstoelagen voor de extreemrechtse partij Gouden Dagenraad. Volgens Griekse media heeft de partij dit jaar ruim 870.000 euro van de overheid gekregen.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 Een Nederlandse bokser, want die mept zich door het WK. En een, een van de grootste Amerikaanse sportevenementen gaat vandaag van start. Dat zijn de World Series. U kunt ook op onze aanzending reageren. Bel dan naar ons gratis telefoonnummer 0800 1121 Of Twitter mee met de hashtag WNL. Ons online volgen kan ook gewoon op Twitter via @WNLnacht. nacht Zes jaar geleden stond het onderwijs op zijn kop. De 1040-uren-norm zorgde voor nogal wat consternatie. Uh, bepaald werd dat middelbare scholieren minimaal 1040 klokuren les dienden te krijgen... Toenmalig staatssecretaris van Bijsterveld bekrachtte dat precies zes jaar geleden... door te treigen, dreigen met sancties voor scholen. Het was de druppel die de emmer deed overlopen voor veel scholieren. Binnen een maand ontstonden spontane demonstraties door het hele land... die op meerdere plekken uit de hand liepen. We blikken terug op deze rumoerige en roerige tijd binnen het onderwijs... met Sjoerd Slachter, voorzitter van de Raad van Voortgezet Onderwijs. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, allereerst, wat, wat kunt u zich herinneren van die tijd? Nou, ik kan me nog goed herinneren dat met name volwassenen, de minister voorop, maar ook veel schooldirecteuren, toch wel zich erg overvallen voelden door de leerlingenactie. En het had ook iets onvoorspelbaars. Ze gaven elkaar informatie via hun telefoon. Dat was in die tijd, je praat nog maar zes jaar terug hoor, maar het was in die tijd al heel vreemd. Mm -hmm. En ja, sommigen vonden het ook wel wat bedreigend. Dat herinner ik me. Het was een hele aparte... De periode, die tijd van die leerlingenstaking. Ja, wat waren bijna een soort van, van guerilla stakingen? Het was heel uh, wisselend. Uh, ze stonden ineens voor de deur van een de school en dan hadden ze ja, via sms-berichtjes, dus elkaar geïnformeerd en opgeroepen. Nou, en zes jaar geleden was dat voor de meeste schooldirecteuren en docenten eh, volstrekt nieuw. Nou, ik kan ja. me nog wel herinneren van zes jaar geleden. Ik zat zes jaar geleden oh. nog op de middelbare school. Ja, dat, uh, ik ben een jonkie. Oh. Uh, ja. Maar dat dat echt inderdaad van die guerilla-acties uh, acties waren. Uh, wat, uh, wat is daar in de tussentijd dan in veranderd? Nou, er is rond die 1040 uh, hebben we natuurlijk een hele, ja, ik zou zeggen, gekregen. Uh -huh. uh, allereerst, uh, ja... 1040 stond al langer in de wet, maar is in feite gebaseerd op een onjuiste berekening. Maar het en kwam er, het kwam er toch uiteindelijk op neer dat, uh, dat van de staatssecretaris van Bijsveld... toenmalen staatssecretaris, uh, dat, die, uh, dat die eigenlijk begon te dreigen met sancties. Dat dat ja. eigenlijk de druppel was die de MRD overloopt. Ja, nou sterker nog, ze heeft ook boetes uitgedeeld. Hè. En bijvoorbeeld aan scholen ja, die van de inspectie het predicaat excellent kregen. En nou, dat zetten met name bij heel veel scholen. En in het latere leerling, maar van geheel school, kwaad bloed. Ja. Ja, dat was een gymnasium of een andere school een excellent predicaat krijgt. Uh, en dan vervolgens toch uh, een paar duizend euro boete. Ja. Uh, omdat ze omdat dat het past natuurlijk niet. Ja, u, u was toen ook voorzitter van de Ja, uh, was voorzitter, ja. Nee, ik Ik herinner me nog zeker het gesprek met de minister. Uh, heel lang gedacht dat ze in de Kamer wel uh, een, ja, begrip zouden krijgen voor het feit dat duizend uur toch ook mooi was. Uh, maar dat lukte niet. De Kamer beet met name uh, in die, ja, die extra 40-uur, die 1040-uur, heel fanatiek vast. En dat leidde tot een stevige padstelling. Maar, maar de, daaruit begrijp ik dat uh, vanuit de VO-raad er dus ook niet echt uh, heel erg veel draagvlak was voor dat 1040-uur. Nee. Ik ben heel wat keren met een afvaardiging van schoolleiders, met docenten, naar de minister geweest en iedere keer weer uitgelegd dat het niet klopt, dat die berekening niet klopt, dat het ook niets te maken heeft met kwaliteit, het, uh, tijd en kwaliteit zijn twee hele andere begrippen, ja. maar er hield niets. De minister zelf die was er wel bereid geweest, maar de, dame de Kamer hield er heel krachtig aan vast. Ja. Totdat in uh, 2008 uh, de commissie collega's Cornelie was toen de commissaris van de Koningin... maar ook voorzitter van de HOC-raad. Nou, die heeft toen een commissie samengesteld... een opdracht van de minister. En die is toen met een redelijk compromis gekomen. Duizend uur en wat maatwerkuren. Ja, die, die duizend uur, want dat was dan, dan uiteindelijk een compromis. Inderdaad, daar was u ook nog ja. niet blij mee destijds, toch? Nee, maar dat hebben we wel geaccepteerd. Vooral ook omdat er bij die duizend uur zo'n zestig uur maatwerkuur zat. Nou ja, dan kom je per schalde ook wel bij datgene wat wij redelijk vonden. En dat was 960. Maatwerkuur? Ja, dat betekent dat niet alle leerlingen die uur hoeven volgen... maar dat dat bijvoorbeeld steunlessen ja. kunnen zijn, mentorlessen. Nou, dat gaf uiteindelijk allemaal net voldoende lucht. En toen hebben wij gezegd, oké, okay, dat uh, heb ik ook tegen mijn leden gezegd... jongens, Fruit, uh, hier zeggen we ja tegen, dan is het conflict uit de wereld... En dat is toen in 2010 ook gebeurd. Nou, wat, is, wat, wat is er nou in het onderwijs echt, echt uh, specifiek veranderd ten opzichte van zes jaar geleden? Op dit moment, als het gaat om uh, de les, hè, los van het ja. 1000 uur. Het grote verschil is de focus op maatwerk. In die zin heeft ook die hele discussie hè, over die uren wel een katalyserend effect gegeven. Dan moeten steeds meer hè, de hogere prestaties, om met name landen als China, Korea, Singapore bij te houden. Dat is echt een grote uitdaging voor Europa en helemaal voor Nederland. En dat doen we alleen door veel meer uh, maatwerk te leveren. In feite ja. moeten leerlingen meer lessen krijgen die afgestemd zijn op hun motivatie, op hun interesse, ja. op hun uh, kennis en uh, vaardigheden enzovoort. Dat, dat en daar zijn we heel druk mee bezig. Dat is natuurlijk een grote klus, hè, met name voor docenten. Ja. Maar dat is wel een van de grote uitdagingen van dit moment. Is het, uh, is het nou zo dat, uh, uh, dat wij veel minder leren in Nederland... dan uh, vergeleken met andere landen in Europa? Nee, dat is geen sprake van. Dat is echt een fabeltje. Uh, ik denk dat wij wel... ...minder breed leren. Vroeger, toen ik van de HBS kwam, in 16 vakexamen. Nou, nu is dat de havo, en VWO 6 of 7. Ja. Maar tegelijkertijd is die diepgang ook veel groter. Dus nee, dat is absoluut een fabeltje dat we minder leren. In Nederland doet het ook goed. In internationale normen doen wij het goed. We scoren hoog. Zeker in Europa. Alleen, ja, we hebben te maken met landen ook als India, Australië, Singapore, mm -hmm. uh, Korea, die ja, zo hard eraan trekken. dat we met name in die internationale benchmark ja, hard moeten werken. Die om lachen, lachen ons zo'n 1040 euro norm Die lachen soms om zo'n 1004 uur Ja, zeker, dat klopt. <laughs> ja, daar zit een enorme discipline en een uh, honger naar kennis. En daar moeten wij niet gaan kopiëren. Uh, vandaar dat wij een ander antwoord hebben. En dat is meer maatwerk. Dat past ook meer bij ons, wat meer individualistisch ingestelde leerlingen en scholen. Ja. Uh, uh, uh, begon het gesprek uh, ook met de aanleiding hè? die 1040-uren-norm die viel nogal op uh, vanwege alle commotie die daarna kwam. Die spontane demonstraties, af en toe uh, soms zelfs gepaard met, uh, met, uh, met vernielingen, vandalisme, dat soort zaken. Ja. Uh, toen uh, zaten we in de tijd van de mobiele telefoons en de sms'jes. Inmiddels zijn we zes jaar verder. Uh, wat als er nu weer iets komt waar scholieren niet tevreden mee zijn? Hoe, hoe voorkomt u dan dat? ...dat het uit de hand loopt met z'n allen. Ja, dat kun je niet altijd voorkomen. Ik moet wel zeggen, er is natuurlijk nu veel meer ook regulier onderweg. Hè? Laks, dat was toen de grote aansticht, De stuurt van de Liende, was toen voorzitter van Laks. Mm -hmm. uh, we hebben nu ja, iedere anderhalf, twee maanden overleg uh, met, uh, met die leerlingenclub, Laks is van de leerlingen, de dus ja. sportierenclub... Ja, we trekken ook meer gezamenlijk op. Als er belangrijke punten zijn, dan uh, nou, gaat een afvaardiging. De voorzitter van Laks met mij samen naar uh, de staatssecretaris of samen naar uh, het ministerie. Dat is denk ik wel verbeterd. Dat we elkaar beter en uh, sneller op de hoogte houden. Maar ja, u weet, als er weer hele seks komt, uh, dan komen ze weer in, uh, in opstand. Maar, ja. maar ik verwacht dat niet. Ik nee. denk dat er uh, meer begrip is en dat... Maar ja, ook uh, het ministerie zich heel goed realiseert dat je leerlingen gemotiveerd moet houden. En dat de ontevreden leerlingen of boze leerlingen, dat dat niet uh, leerlingen zijn die heel veel leren. Nee, uh, uh, tot slot nog, nog, nog een korte vraag. Gaan we de goede kant op met het onderwijs op het moment? Ja, absoluut, zeker. Uh, het is zwaar. Ook vanwege de bezuinigingen. Maar goed, die terecht alle sectoren ja, dat is moeilijk. zijn blij. Ja, zeker dat is voor schoolleiders, voor docenten zwaar. Eh, jarenlang geen uh, loonsverhoging. Maar goed, daarin zijn ze niet alleen. Ook, hele, uh, ook veel bezuinigingen. Maar de recente akkoorden, zowel het Nationaal Onderwijsakkoord als nu het recente uh, begrotingsakkoord. Nou, dat heeft scholen wel wat lucht gegeven. En daardoor kunnen ze meer mensen, met name jonge docenten, in dienst houden. En dat is winst. Dus in die zin uh, gaan we wel de goede kant op. Oké, okay, duidelijk verhaal. Sjoerd Slachter, voorzitter van de Raad van Voortgezet Onderwijs. Uh, dank u wel. Maak er een hele mooie dag van vandaag. Ja, oké. Okay, dank u wel. Graag gedaan. Succes jullie. Dank je wel. En jij liep daar dus gewoon ook rond tussen die demonstraties zes jaar geleden? Ja, het grappige was dat heel veel mensen... die hadden echt geen idee waar het over ging. Maar die vonden het gewoon maar leuk om lekker een beetje te spijbelen. Een beetje spijbelen, toch? Ja. Ja, spijbelen voor de goede zaak, dat was het. Uh, vijf, zes jaar geleden alweer nu. Rondom de 1040 uren norm. Muziek dan op Radio 1. De Postal Service en Great Heights. Service om kwart over vier op Radio 1 bij Omroep VNL. Such Great Heights heet het nummer. En nu al wakker heet dit programma. De kranten, want hier liggen ze. En uh, wij nemen ze met u door, te beginnen met de Volkskrant. Natuurlijk gaat het in die krant ook weer over Sinterklaas en Zwarte Piet. De Volkskrant stelt ons het panel van VN-experts voor... dat ons het Sinterklaasfeest wil afnemen. Met voorop natuurlijk Vereen Shepard... die het feest van onze goedheiligman racistisch... en een terugkeer naar de slavernij noemt. De hoogleraar sociale geschiedenis wordt geflankeerd door Farida Shahid... winnaar van Mensenrechtenprijzen. Rita Itjak, die werkte in Somalië en Srebrenica. En Mutuma Rutere, die eerder dit jaar Spanje op die beter zijn best te doen racisme en xenofobie aan te pakken. Of de rapporteurs Nederland de komende maanden zullen bezoeken is onbekend. Maar uiteindelijk komt er een rapport. Dat rapport kan leiden tot een resolutie en die resolutie tot een aanbeveling. Maar maakt u zich geen zorgen, die aanbeveling kunnen we altijd nog naast ons neerleggen. Het, gewild, het geweld tegen hulpverleners en openbaar vervoermedewerkers... is de afgelopen weken flink toegenomen, schrijft Spits. Hulp voor hulpverleners en FNV-spoor maakt zich grote zorgen om de trend. De laatste drie weken is er sprake van meer incidenten... dan in de hele zomer bij elkaar. Rick Vangs van Hulp voor hulpverleners vertelt in de krant... over een telefoontje van een ambulancemedewerker... die afgetuigd was door een dronken man. De medewerker heeft aangifte gedaan, maar de zaak was geseponeerd... omdat er geen getuigen waren. Het geweld loopt uit een van agenten die zwaar mishandel zijn tot bedreigde conducteurs. Dat deze incidenten in de herfst meer voorkomen, merkt ook FNV Spoor. Een woordvoerder vermoedt dat mensen in het najaar op de een of andere manier meer licht geraakt zijn dan anders. Ook al balt Europa zijn vuist, de VS zijn niet onder de indruk, kopt trouw. Het Europees parlement stemt vandaag over opschorting van de uitwisseling van bankgegevens met de VS. Het zou een krachtig signaal moeten zijn in de strijd tegen Amerikaanse spionageperikelen. Ja, en een van die uh, initiatiefnemers van de opschorting is D66-europarlementariër Sofie in het veld. Via het SWIF-verdrag wisselt Europa bankgegevens uit met de VS... in het kader van terrorismebestrijding. Maar onlangs bleek dat de Amerikaanse inlichtingendienst NSE... via een achterdeur in de gegevens heeft ingebroken. Maar of het voorstel tot opschorting wordt aangenomen... is nog niet helemaal zeker, zo stemt CDA-europarlementair... tarier Wim van der Kamp tegen opschorting. Volgens hem waait er een koude wind door het Europarlement... als het gaat om de relatie met de Amerikanen. En is het te gemakkelijk om allerlei verdragen zomaar op te schorten? Ja, en tot slot nog de Telegraaf die ik voor me heb liggen. Want in de krant van Wakker Nederland leest u onder meer... over een estafette tussen de haaien krankzinnige situaties in Chinese fabrieken... en het drama rond Greenpeace Ship Arctic Sunrise. Maar het meest in het oog springend is wel het verhaal van een inwoner van Hengelo. De vrouw heeft na 27 jaar haar gesto gestolen portefeuille teruggekregen. Ze raakt hem kwijt bij een woninginbraak in 1986. De portemonnee is nu 27 jaar later dus... gevonden na werkzaamheden langs de N18. Een eerlijke vinder bracht hem naar de politie. De inhoud is nog verbazingwekkend intact... Alles is nog te lezen. Al dus de gelukkige eigenares Annette Benering. En dat en meer leest u vandaag in de ochtendkranten. Jongeren verbinden aan bedrijven via verschillende instanties. Het is de laatste jaren een hot item geworden. Nou, veel van deze initiatieven stranden al vrij snel. Maar er zijn ook succesverhalen. De jonge Nederlandse internetplatform Magnet.me draait namelijk als een tierenlier. Al 300 van de grootste Nederlandse bedrijven zijn in één jaar aangehakt. Een van de bedenkers is Laurens van Nuus. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Mag Magnet.me, hoe zit het precies in elkaar? Um, nou, eigenlijk vrij simpel. Uh, studenten en starters die, die maken een profiel aan en die vullen hun cv in. En ook een in, uh, interesses. En werkgevers aan de andere kant die geven eigenlijk per cv-punt aan wat zij van de student of starter verwachten. En uh, wanneer een student, er, uh, student of, of starter daaraan voldoet, krijgt deze automatisch een netwerkverzoek. En uh, als je dat dan accepteert dan komt hij in het netwerk van de werkgever en andersom de werkgever in het netwerk van de student. Okay. En dan kunnen er berichtjes worden uitgewisseld. Uh, op het nieuwsoverzicht zien ze alle updates van elkaar, alle facturen, stage evenementen en uh -huh. je kunt solliciteren. Uh, Laurens, even een stapje terug. Stel ik ben, uh, ik ben 50 jaar oud, ik ben ooit begonnen bij Timmerman. Ik zit, als Timmerman ik zit nog steeds bij dezelfde baas. Ik weet wel een beetje van computers, maar ik heb verder geen idee waar je het over hebt. Zou ik nog een keer kunnen uitleggen? Ja, dan ga ik eventjes terug naar het begin. Dat is denk ik wel leuk. Um, want dan is het een beetje in perspectief. Uh, heel veel studenten en starters die beginnen op een gegeven moment te werken. En er zijn talloze banen, talloze manieren om aan een baan te komen. Je hebt vacaturebanken. Uh, dat, dat kennen denk ik de meeste mensen wel. Hè. Dus dan heb je gewoon een bak met vacatures. En je hebt gewoon geen idee waar je moet beginnen. Je weet niet welk bedrijf nou echt bij jou past. Um, en wij willen daar echt wat aan doen. En op basis van, van jouw CV, wat je gewoon invult, en, uh, en de selectiecriteria van, van de werkgevers, krijg je eigenlijk feedback op jouw CV op Make me. Van elke werkgever, dat zijn er nu meer dan 300, weet jij, meteen na het invullen van je profiel, oh ja, daar ben ik interessant voor en daar niet. En uh, vervolgens kun je eigenlijk uh, uh, met elkaar in contact komen of je dat bedrijf nou kent of niet. En, en daar solliciteren direct. Of, Berichten uitwisselen. Bestaat dit niet al? Ik, ik, ik noem een LinkedIn. Ja, nee, ik, ik kan me voorstellen dat je dat, uh, dat noemt. Nee, dat, dat bestaat, uh, bestaat eigenlijk, gek genoeg, helemaal niet. Uh, LinkedIn uh, maak je een profiel aan en dan uh, ja, ga je eigenlijk verbinden met, met, met mensen die je al kent. Dus dat is meer een werkgever uh, of een weergave van de werkelijkheid. Uh, maar je hebt geen idee waar je moet beginnen om, om een baan te vinden. Hm. Uh, je ziet uh, grote bedrijven met volgers en, en een onbekende start-up met, met net zulke gave banen weet je niet te vinden. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Uh, uh, uh, uh, dus begonnen met, uh, met dit initiatief. Hoe, hoe ben je erop gekomen? Je moet vast een, een directe aanleiding zijn geweest. Ja, nee, dat klopt, uh, klopt inderdaad. We waren... Uh, Onszelf aan het in, uh, oriënteren op de arbeidsmarkt. Als, als masterstudenten van de TU Delft. samen met, met Freek Schout ook en, en Vincent Karmans van de Erasmus Universiteit Rotterdam. En uh, er waren eigenlijk precies wat jij zei. onwijs veel initiatieven al. Uh, verschillende vacaturebanken, carrièrebeurzen hier. Je wordt heel veel gemiddeld met, met allerlei vacatures. Uh, maar we wilden gewoon op één plek. Direct in contact komen met die verschillende werkgevers. En dat was er gewoon nog niet. Uh, niet op een efficiënte manier. Dus toen zijn we onszelf gaan verdiepen erin. Met recruiters gaan praten. Die hadden dezelfde problemen om ons heen. En toen zijn we op een gegeven moment maar gewoon gestart. Ja, in hoeverre kun je jezelf onderscheiden als je, als je, je bent aangemeld uh, op, op jouw website? Uh, nou, je kunt een vo volledig cv invullen, maar ook uh, sowieso je interesses, ook bijlagen toevoegen... met bijvoorbeeld van je portfolio of foto's toevoegen van... Uh, ik, ik heb een keer hier gepresenteerd, dus je kunt jezelf op die manier echt heel erg goed laten zien. Het is wel echt meer dan alleen een cv... En, uh, en je kunt zelf ook proactief, wat, wat ik ook wel heel erg gaaf vind... Uh, berichtjes gaan sturen naar, naar bijvoorbeeld recruiters... van hé, hey, ik, ik ga dan en dan stage lopen. Ja. Uh, um, uh, wat is er bij jullie mogelijk? Dus het is veel minder... Uh, ...afwachtend van allebei de kanten eigenlijk. Ja, snap ik. En aan de ene kant natuurlijk heel erg fijn dat je, dat je veel grote multinationals uh, binnen handbereik in principe heeft. Ja, aan ja. de andere kant, uh, de concurrentie is natuurlijk ook groot als jullie website groter wordt. Uh, is het dan nog wel handig als, uh, als starter om, bij, om je bij jou in te schrijven? Um, je, je bedoelt dat er meer uh, andere studenten op zitten? Ja, nou hoe meer studenten er komen, des te meer keuze die, die multinationals hebben... ...en uh, des te kleiner jouw kansen worden. Ja, nee, dat begrijp ik. Het leuke is denk ik dat, dat wij gewoon informatie voor iedereen inzichtelijker maken. Dus uh, als iedereen erop zit, dan kunnen werkgevers misschien uit meer mensen kiezen inderdaad die, die relevant voor hen zijn. Nou, als starter zijn we uh, natuurlijk niet heel erg fijn als jij te groot wordt. Uh, nou ja, kijk, in principe kan er uh, Die multinationals die krijgen toch wel die aanmeldingen, eigenlijk. Dat, dat weten we gewoon. Die krijgen juist ontzettend veel aanmeldingen en die moeten uit, uit gigantische lagen gaan kiezen. Mm -hmm. um, en op Make the werkt het iets anders. Het gaat wat minder om, om, om uh, kwantiteit, maar meer om kwaliteit. Doordat een werkgever netwerkverzoekers verstuurt alleen maar aan studenten die al voldoen aan hun criteria. Dus er is eigenlijk een kleinere selectie wat gaat solliciteren op die vacatures. Waardoor je ja. zou kunnen denken dat jouw kans misschien zelfs hoger is. Ja, maar nou, dat, dat, dat lijkt me toch sterk dat als je meer mensen hebt met dezelfde criteria... dan wordt je kans toch gewoon pertinent kleiner? Dat is toch gewoon zo? Dat is toch gewoon een feit? Um, nou, ik, en, en Nogmaals, dan ga ik weer even terug naar mijn eerste punt. Wij zorgen er gewoon dat, dat alle informatie gewoon uh, zichtbaar is. Ja. En, uh, en, en, en nogmaals, als jij bij een multinational nu gaat werken... dan heb je gewoon al honderden, duizenden aanmeldingen die daar zijn... Daar maken wij op zich niet het verschil in. Want daar die weten uh, studenten toch wel te vinden. En daar blijft het altijd spannend. En moet je gewoon een goed helemaal goed voor de dag komen om daar binnen te komen. Hm. Maar bij start-ups bijvoorbeeld, uh, waarvan je niet eens wist dat die er waren, hm. uh, daar heb je nu ook inzicht in op mecnemie. En dat zien we ook gebeuren. Dat mensen bij uh, een start-up in Groningen gaan werken, terwijl ze uit Delft komen, uh, waar ze anders nooit terecht waren gekomen. Dat vind ik wel heel erg gaaf. Dat ze door, door die netwerkverzoeken. Uh, uh, daarvan af weet. Oké, okay. uh, uh, tot slot. Uh, uh, stel Magnet.me wordt, uh, wordt groot. Het is, is jullie bedrijf. Uh, hoeveel moet het waard zijn? Uh, wil ik verkopen? Eh. <laughs> uh... Ja, dat vind ik een hele leuke vraag. We hebben, we hebben het wel eens voor de grap met een biertje daarover zitten. En, en, en, uh, en, wat, en wat, wat, voor, wat voor bedrag uh, gaat er dan over tafel? Uh, nou, ik, ik, ik ga nu, nu, nu een, een, een bedrag noemen. Maar in, in de orde van, van, van, van, nou ja, voor mijn gevoel, uh, vele miljoenen bij wijze van spreken. Omdat het, omdat het nu echt een, een kindje van ons is waar nou. we onwijs blij mee zijn. en we, waar We willen gewoon een gaaf bedrijf bouwen en niet zozeer het verkopen. Nou. Dus daar zijn we niet echt nu mee bezig. Te gek. Succes met de toekomst van je start-up. Uh, Laurens van Us. En uh, maak er een hele mooie dag van alvast. Ja, het is, het is trouwens Laurens van NUES. En, NUES. Uh, is, ja, het is een gekke naam. Gekke naam. En waar komt die, waar de... komt die dan weer vandaan? Ja, uh, daar zijn ook nog allemaal mensen mee bezig. Daar nou, ja. is eigenlijk niemand mee bezig. Maar er zijn twee theorieën <laughs> waar jullie niet uh, mee gaan uh, uh, uh, uh, uh, ja. we, we gaan een keer samen een biertje drinken. Dan gaan we die theorie ja. even, even bij langslopen. Dan, ja, dan, dank. Dank je wel, Laurens van Nuus. Het Nieuwsminuutje. Ja, want Leon houdt het nieuws voor ons in de gaten... en jij hebt vast wel een nieuw overzichtje voor ons. Zeker, Goedemorgen, heren. De Nederlandse politie heeft tot nu toe meer dan 400 tips binnengekregen... over de verdwijning van het Britse meisje Madeleine McCann. Dat is vanavond bekendgemaakt in het tv-programma Opsporing Verzocht. Er zijn algemene aanwijzingen over de verdwijning... en tips over de compositietekeningen die zijn getoond. Vorige week was er in het misdaadprogramma veel aandacht... voor de zaak van het in 2007 verdwenen meisje. De Britse politie heeft hulp ingeroepen van Nederlandse en Duitse regeringen omdat deze landen een mogelijke link hebben met de verdwijning van Maddie. Of de 400 binnengekomen tips bruikbaar zijn voor de politie, wordt nu nog onderzocht. In het Noord-Hollandse Kastricum was gisteravond een lichte aardbeving te voelen. De beving vond rond 11 uur plaats en had een kracht van 2,5 op de schaal van Richter bij de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord, waar Castricum onder valt, zijn geen schademeldingen binnengekomen. Op Twitter melden wel veel mensen in de omgeving van Castricum dat zij een knal hoorden en vervolgens trillingen hebben gevoeld. En Facebook heeft de gruwelijke video waarin de onthoofding van een Mexicaanse vrouw te zien is alsnog verwijderd. In eerste instantie werd het filmpje toegestaan, maar na klachten van gebruikers en ophef in de media heeft Facebook zich bedacht. Critici verbazen zich over het filmpje omdat er bij naaktfoto's en haatzaaiende teksten bijvoorbeeld streng wordt ingegrepen door de website. Volgens het sociale netwerk was er bijna weer inzien sprake van onverantwoordelijke verheerlijking van geweld. Daarom heeft het bedrijf direct het beleid aangescherpt. Zo komt er onder meer een waarschuwingssysteem voor schokkende beelden. Wat voor weer het vandaag wordt, hoort u van onze weerman Stijn van Antwerpen. Stijn, goedemorgen. Goedemorgen. We starten deze morgen met zon en is het droog. Later vanmiddag dan neemt de kans op een bui toe en stijgt de temperatuur tot 18 graden. De wind is vrij krachtig tot krachtig en waait uit een zuidelijke richting. Vanavond en vannacht nog klaart het op en daalt de temperatuur tot een graad of 10 Morgen zal het droog blijven en schijnt zo nu en dan ook de zon. De temperatuur stijgt tot een graad of 15. De wind is daarbij matig tot vrij krachtig en komt erbij uit een zuidwestelijke richting. Richting het weekend neemt de wisselvalligheid wederom toe en zullen de temperaturen iets lager uit gaan komen. Het Nieuwsminuutje. Dank je Leo Mastik, voor uh, dit nieuwsoverzicht. En Martijn, jij, ik denk dat jij niet heel erg bang wordt... van een aardbeving van 2.5 op de schaal van Richter als Groninger. 5. Nee, als Groninger. Nou, ik, in de stad Groningen voel je het niet echt. Uh, uh, daarvoor zitten we te ver weg toch van, uh, van Oost-Groningen. Maar nee, bang uh, ervan worden. Dat is uh, wat anders inderdaad. Weer wat geleerd. Uh, ik wil dat jullie, terwijl jullie Trixie Whitley... met uh, Never Enough horen... even nadenken over de volgende zin. Tumoren kun je horen... Straks hoor je daar van alles over van uh, Windelt Steenbergen. Spannend. to me Twee minuten over half vijf. U luistert naar nu al Wakker hier op uh, Radio 1 en uh, wij blikken met u uh, alvast uh, deze woensdag vooruit op wat er nog allemaal komen gaat. En uh, een van die dingen die komen gaat is een, uh, ja, de academische jaarprijs. Ja, dit is een bedrag dat ik wel op mijn bankrekening zou willen hebben. 100.000 euro. Dat is de buit als je de academische jaarprijs in de wacht sleept. Het team dat voor een breed publiek hun wetenschappelijke onderzoek het beste begrijpelijk maakt, beschikt over de beste papieren. Ja, we spreken met de teamleider van een van de drie finalisten... Uh, hoogleraar Biomedische Optica, dat is Windelt Steenbergen. En hij is van het project Tumoren Kun Je Horen. Goedemorgen. Goedemorgen. Tumoren Kun Je Horen. Ja, we hadden het er net eigenlijk voor de, voor de plaat hadden we het er al even over. Als je die zin gewoon losroept... dan uh, heb je zoiets van waar hebben we het in hemelsnaam over? Ja, ja nee, dat kan ik me goed voorstellen, ja. Ja, wat, wat, wat is het? Het is, het is voor mij een aparte constatering. Tumoren kun je horen is natuurlijk een naam die je goed kan onthouden en daar was het ook voor, voor bedoeld. Um, het gaat eigenlijk over dat wij hier aan de Universiteit Twente een techniek aan het ontwikkelen zijn om uh, um kanker te detecteren. Mm -hmm. En dan gaat het met name om borstkanker. En dat doen we door uh, die tumoren hoorbaar te maken. Ja, en, en uh, nu doen jullie dus met dit project mee aan de Academische Jaarprijs, uh, ja. daarbij moet je op begrijpelijke wijze het wetenschappelijk onderzoek wat jullie doen op de Universiteit Twente uh, presenteren. Uh, ja. Is dat te doen? Um, we doen een poging. Ik denk dat het te doen is. Ja. <laughs> maar, waar moet ik dan aan denken? Want vroeger, bij, bij, ja, ik, dan heb ik het over mijn uh, middelbare schooltijd. Dan, dan, uh, als ik dan moeilijke termen had, dan uh, was ik een, een halve dag alleen al bezig met, uh, met die ontleden. Uh, dat lijkt me nog wel eventjes uh, tien niveautjes lastiger. Op het moment dat je het over uh, horende, of tenminste tumoren die je kunt horen hebt uh... Ja, nou bij tumoren tumor kan iedereen zich wel iets voorstellen en, en uh, horen ook. En het, het mooie is, wij hebben een techniek ontwikkeld die, uh, die heel lastig klinkt als het gaat om hoe het werkt. Maar als je nou uh, er precies induikt, dan valt het wel mee. Uh, we beginnen met licht. Uh, korte lichtpulsen. Die, uh, die sturen we de borst in. En in de tumor ontstaat uh, geluid. En er speelt ook warmte een rol. En maar goed, dat geluid dat komt naar buiten en dat kan je weer beluisteren met een microfoon. Okay. En dan kan je, als je een richtmicrofoon hebt, kan je nagaan waar het geluid vandaan komt. Dus op die manier kan je ook de tumor vinden. En, en maar hoe, hoe klinkt dat dan? Uh, dat, dat is uh, geluid dat zo hoog is dat ik, ik kan het niet niet hoorbaar maken. Ah. Uh, maar het, het geluid is te hoog om te horen, maar je kan het wel meten. Het is uh, ultrageluid. Uh, honden kunnen die er wel horen? En honden zou het niet kunnen horen. Ik okay. denk zelfs vleermuizen niet, maar als je nou zo'n... Zo, uh, dolfijnen? Ja, nou die kant op. Als je nou zo'n echografie-meetkopje neemt, zoals die uh, in het ziekenhuis wordt gebruikt vaak, of bij zwangerschap. Uh, die kan je waarschijnlijk wel. Nou, die kan dat soort geluid horen. Dat zou helemaal wat zijn als je dan het project zou kunnen maken, dolfijnen die uh, tumoren <lacht> kunnen, kunnen horen. Ja, of het, het zou het wel charmant maken. Ja, dat klopt. Ja, ja. ja. ja. De hoofdprijs, 100.000 euro. Stel je wint hem. Wat gaan jullie ermee doen? Uh, wat wij gaan doen hier aan de universiteit is uh, dat wij uh, naar middelbare scholen gaan. En we gaan er met name toe naar uh, scholieren uit de derde klas van HVO en VWO. Om hen eigenlijk op een, op een speelse manier te laten zien hoe, uh, uh, hoe de techniek werkt En ja ook te laten zien wat voor onderzoek wij hier aan de universiteit doen. Ja. Ja, en en, en ja. we brengen, dit, dit thema willen we naar ze toe brengen, omdat, het, omdat wij denken dat deze manier van meten in de toekomst wel eens heel belangrijk zou kunnen worden. Ja, ja. ja. Jullie, conc jullie concurreren met twee anderen. Um, ja. uh, hoe hoog zat je dan jouw eigen kans in? Uh, vind ik heel lastig. Uh, die andere, het zijn twee hele andere onderwerpen die uh, de, de andere teams uh, Kun je het in en... kort uitleggen? Het, uh, het ene team gaat, uh, heet Out of the Box. Uh, dat gaat over het ouder worden en het bewuste ouder worden en het kunnen maken van keuzes daarin. Ja. En het andere gaat over uh, vogels kijken en vogels tellen en op die manier hun, <laughs> uh, hun trekgedrag uh, bestuderen. Ja, dat is wel eventjes iets anders dan dat, tumoren kun je horen. Ja, dat zijn totaal andere dingen. Dus in dit geval moeten appels met peren worden vergeleken. Ja, dat, dat kan op zich, maar uh, uh, ik vind het lastig om de kans aan te geven. Wij doen ons best. Ik denk dat wij een heel leuk plan hebben. Nou... Ik, ik zou zeggen 100.000 euro. Dat klinkt als muziek in de oren van de betrokkenen van het, bij het project Tumoren Kun Je Horen. Ja, zeker. Nou, kijk eens aan. Hoogleraar, Biomedische Optica, Wienold Steenbergen. Heel veel succes vandaag. Ja, bedankt. We zijn trots. We zijn trots op Peter Mullenberg. Want hij heeft uh, de kwartfinales van het uh, wereldkampioenschap boksen in Kazachstan gehaald. U hoort het, boksen. En boxers die staan vroeg op. We uh, bellen over een paar minuten met hem. Ja, en uh, Miyagi en het uh, nummer heeft een hele simpele titel. raad uh, nou, raten, maar uh. ja, dat is. Een... Doe je goed, doe ja? je goed, Robert. Ja, Het ah, nou. uh, twintig voor 5 alweer radio 1. Ja, weet je waar er ook vaak uh, wordt gezegd? Maar ik denk gewoon van echt van pijn tennis en klappen. tennis. Nee, oh ja, ook wel, uh, ja. ook wel. Maar daar is het is het iets wat sensueler. Hmm. Bij, bij het boksen is het wat minder sensueel, want als je dan een klap voor je kop krijgt, uh, precies. Ja, ja. Daar kun jij weer, wat voor ja, Martijn. Goed. Ja, want momenteel is het wereldkampioenschap boksen bezig in het Kazachstanse Almaty. En onze enige Nederlandse vertegenwoordiger is veelvoudig Nederlands kampioen Peter Mullenberg. Vorige week spraken we Peter al over zijn voorbereidingen. En gisteren bokste, bokste hij zich naar de kwartfinales door te winnen van de, de schot Scott Forrest. Peter, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, trots zijn we hier. Felicitaties zijn op zijn plaats. Je hebt de kwartfinale gehaald. Hoe groot is die prestatie? Op zich heel goed natuurlijk. We gingen hier naartoe en we wilden gewoon bij de beste team van de wereld worden. Dat is nu gelukt. Nu willen we een stap verder en we willen die medaille. Ja. Ja. Die, die schot? Die scot? Scot Schot? <laughs> ah. Schot. Ja, maar hij heet scot. Had hij had had een kans tegen je? Nee, het was echt uh, overduidelijk voor mij. Ik had alle drie de ronde's dik gewonnen. Dus uh... nee, er zat weinig kans hem in. Ja, ja, en dan heb je die schot dus gehad. En uh, wat, wat kom je dan in de volgende ronde tegen? Een Oezbeek. Een Oezbeek? Ja, de kampioen van Azië van dit jaar. Heb je, dus, uh, heb je toevallig een naam voor me? Ik heb een naam. Moet ik even op papier kijken, want dat is heel <laughs> lastig uit te spreken. Je hebt nog niet eerder <laughs> tegen hem gebokst of... Uh... Mama Zulunov heet hij. Ja, dat, het, was, het was een beetje flauw. Ik had hem ook voor me staan. <laughs> maar ik wilde gewoon even weten hoe jij hem zei. Ojebek, Mama Zulunov. Ja, dat klopt. Uh, uh, uh, als, je, als je kort in, in een seconde of 10, 15 zou moeten omschrijven hoe je die man gaat aanpakken. Doe eens. Uh, gewoon veel werken. Vandaag moet veel, veel gewerkt worden. En probeer hem toch in de achteruit te zetten. Duidelijk treffers maken. En zo, zo, ja, zo min mogelijk schade oplopen. Ja, ja, ja. Het is vier uur later in Almaty, dus het, uh, het is uit mijn hoofd... ik ben heel slecht in hoofdrekening, maar kwart voor, kwart voor negen nu bij jou. Ja, dat klopt. Um, ik neem aan dat je dan net hebt ontbeten um, en ik begreep dat vandaag uh, de weging uh, plaatsvindt uh, voor, voor deze kwartfinale, want dat gaat per ronde, hè? begreep ik. Ja, elke, elke dag heb je eigenlijk je weging, elke dag dat je moet boksen heb je je weging en keuring ja. en die heb ik vanaf tot al gehad rond uh, ja, kwart, zeven, zeven uur. Maar betekent dat voor jou dan dat, je, dat, er, dat er wat kilo's bij moeten of, of moet je dan echt ervoor zorgen dat je, dat je zo licht mogelijk hebt ontbeten? Nee nee nee gewoon uh, ik heb gewicht tot 81 kilo. Ik ben op zich goed op gewicht. Ik zit gemiddeld rond de 80 kilo. Ja. Dus uh, nee ik heb geen probleem met uh, of geen moeite met ja met gewicht maken en zo. Oké. Okay. Uh, we hebben het vorige week hebben we het onder andere gehad over, de, over de, de, het hoofdbeschermingsgedeelte uh, waar jullie normaal met helm boxen, uh, Is dat dit toen nooit niet zo? Um, vorige week zou je al geen voorstander te zijn. Hoe gaat dat nu? Uh, op zich qua blessures. Ja, je, je ziet heel veel mensen toch met blessures lopen. Uh, dikke bult. Zoals dus ik zelf heb ook een dikke bult op mijn hoofd. En, uh, ja. Ja, de blessures zijn wel echt veel meer dan, dan het was. Ja, is, is het daardoor, daardoor gewoon een zwaarder toernooi? Uh, ja, daarom wordt het wel zwaarder inderdaad. Je moet... Uh, ja, als je zeg maar, met een dikke bult of een scheurtje in je, uh, bij, je, ja, bij je hoofd een, een dag later weer moet boeksen, Ja, dan wordt toch wel een stuk lastiger van. Ja, snap ik, snap ik. Tot slot. Uh, ja, er, uh, je maakt successen mee daar nu. Uh, betekent dat dat uh, het oranje al door heel Kazachstan aan, uh, aan het hossen is? Nee, nee, nee. We zijn met z'n tweetjes. Dus uh, ik heb ah. nog geen heel andere zin hier. Echt waar? <laughs> ja, nee, nee. We moeten echt met z'n tweetjes doen. Ah, dat, dat, ik vind dat een beetje, vind ik een beetje treurig, Peter. Dat is een beetje jammer, ja. een ja, je, Misschien wel een, een, een aankomend het wereldkampioen. Terug, ja, is jammer. Zo is zoals het boksen in Nederland. Het is uh, heel klein. En uh, we moeten met een klein gezelschap doen hier. Ja, Peter, laten we, laten we dan zo afspreken. Wij denken in ieder geval heel erg met je mee. Ik denk niet dat wij de aankomende dagen nog in, naar Kazachstan uh, toe kunnen komen. Wat, wat lastig, denk ik. Maar misschien dat we wel wat luisteraars hebben, hebben opgetrommeld nu om die zeggen van nou, laten we naar Almaty gaan. Ja. Nou, lekker, lekker de <laughs> ja. Het is lekker de herfstvakantie. Het is herfstvakantie, het kan nog wel. Het kan wel, het kan. Peter Mühlenberg uh, die bokst uh, voor een plek bij de laatste vier... tegen Oybek, Mama Zulunov. Uh, ik wens je heel, heel erg veel succes. En uh, wie weet uh, pak je die wk titel straks wel. Dankjewel, we zullen zien. Oké. Okay. Oké, okay, uh, dankjewel. Hoi, hoi. Nee, dat allemaal in Kazachstan. Een groot man zei ooit dus... The greatest country in the world. <laughs> maar dat terzijde. Uh, Gary Lightbody, ken, kent u van Snow Patrol. Samen met Taylor Swift is it the last time find myself at your door just like all those times before i'm not sure how i got there all roads they lead me here i imagine you are home in your room all alone and you open your eyes into mine and everything feels better over de liefde doen het altijd goed. Ook op Radio 1, 10 minuten voor 5 is het geworden met Taylor Swift en Gary Lightbody... die u kent van Snow Patrol the last time. Hoewel de Verenigde Staten en Pakistan niet met elkaar in oorlog zijn... voert de Verenigde Staten regelmatig bombardementen uit... op Pakistan's grondgebied. Door middel van een bombardement met een onbemand vliegtuigje... probeert de VS terroristen uit te schakelen. Deze zogenoemde drones maken echter ook heel veel burgerslachtoffers. En daar moet nu maar eens een einde aan komen. Althans, dat vindt Nicole Sprokkel van Amnesty International. En daarom spreekt zij vandaag de voicemail in van onze premier Mark Rutte. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspeel van Mark Rutte. Graag een berichtje naar de piep. Goedemorgen, Mark. Het is je vast niet ontgaan. En is die international, was gisteren het nieuws... vanwege onderzoek naar Amerikaanse aanvallen met drones in Pakistan. Ik hoop dat je het gezien hebt. Zoals je weet worden gewapende drones in het grensgebied met Afghanistan... al jarenlang ingezet om terroristen uit te schakelen daar... Maar ja, er is ook al even lang stevige internationale kritiek. Het probleem is namelijk dat die onbemande vliegtuigjes verdachten meestal uitschakelen zonder enige vorm van proces. En bovendien doden ze niet alleen Taliban-strijders, maar ook onschuldige burgers. Uit het rapport blijkt bijvoorbeeld vorig jaar oktober dat er een uh, 68-jarige vrouw in haar tuin door een gericht drone gedood werd terwijl ze groente oogsten. Maar kinderen zagen het gebeuren. Ze vertelden onze onderzoekers hoe hun oma voor hun ogen in stukken werd geblazen. Die arme kinderen zijn nu natuurlijk niet alleen getraumatiseerd, maar ook doodsbang voor die drones. En ze zijn niet de enige. Burgers mogen volgens internationaal recht alleen doelwit zijn als het echt onvermijdelijk is, dat weet je wel. In een oorlogstijd moet je burgerdoden altijd voorkomen. Er zijn veel meer slachtoffers. Eh, geschat wordt dat sinds 2004 tussen de 400 en 900 burgers gedood werden. En toch is er nog nooit een Amerikaanse militair voor deze misdrijven veroordeeld. Er is ook helemaal geen extern toezicht, geen openheid, geen berechting. Die mannen achter de knoppen hebben dus feitelijk een license to kill. Maar Mark, Nederland is toch altijd een betrouwbare NAVO-partner van de VS geweest? Wil jij de Amerikanen namens ons oproepen te stoppen met die drone-aanvallen die in strijd zijn met internationaal recht? En wil je de Amerikaanse overheid alsjeblieft aansporen... om eindelijk de verantwoordelijken te gaan vervolgen... de slachtoffers te compenseren? Ja, het is misschien nog wat vroeg al die vragen... maar vergeet het alsjeblieft niet. Het is echt belangrijk. Nou, alvast bedankt en uh, tot later. Dag. Nico Sprakel van Amnesty International sprak vandaag. De voicemail van Mark Rutte. Vandaag wordt de eerste finale wedstrijd... van de Major League Baseball in Amerika afgewerkt. Oftewel... De World Series gaan weer beginnen. De St. Louis Cardinals uit de staat Missouri nemen het op tegen de Boston Red Sox. Honkbalkenner en schrijver van het boek Hollandse Honkbalhelden Maarten Koolsloot zit weer op het puntje van zijn stoel. Goedemorgen Maarten. goedemorgen. Ik kan niet wachten tot ik morgen weer net zo vroeg mijn bed uit moet. <laughs> Vorige week hè, waren we al een beetje met je aan het voorbeschouwen op de World Series. Toen was de strijd om de twee finale plekken nog niet geslecht. Nu zijn de finalisten bekend een beetje blij mee? Ja, lang niet gezien. Ja, niet gezien de twee sterkste ploegen uit de reguliere competitie: de Cardinals uit St. Louis en de Red Sox uit Boston... de World Series houden de finale van het seizoen... Nee. Uh, dus dat is een schitterend uh, ja, paar, ja, prachtige ploegen, dat Wat... kan een hele spannende series worden. Want het, we moeten hem even terugnemen hier, uh, uh, op het moment dat je dan inderdaad uh, uh, kampioen wordt uh, uh, in je divisie, uh, uh, dan betekent dat nog niet automatisch dat je ook uh, uh, in die World Series staat. Nee, je hebt uh, tegenwoordig zelfs vier rondes in de play-offs. Uh, dus dat is een vrij lange weg. Dus er sneuvelen ook uh, veel ploegen. En dat zie je ook vaak, dat ook wel de beste ploegen sneuvelen. Vorig jaar toevallig uh, een ploeg met de Nederlander aan boord. De Roger Bernardina en de Washington Nationals waren de beste ploegen in het reguliere seizoen. Dan ging er in de eerste ronde van de play-offs uh, tegen toevallig de Cardinals. Uh, niet toevallig, want de Cardinals zijn natuurlijk een gigantisch goede ploeg. Dan ging er wel uit. Dus je ziet dat wel vaker gebeuren dat uh, ja, de, de beste ploegen vroeg snuivelen in de play-offs. dit jaar niet gebeurd, de twee beste ploegen in de finale. Ja, toch is dat gek. Wij kunnen ons dat heel moeilijk voorstellen hier in Nederland, dat hele play-offsysteem. Uh, wij, wij hadden heel erg veel moeite toen hier in de Nederlandse eredivisie met het voetbal. Al uh, play-offs werden, werden ingesteld voor een plekje in het Europese voetbal. Dat ging nog niet eens om het kampioenschap. In Amerika weten we niet beter, toch? Nee, dat is in alle sporten, het basketbalmerken, voetbal, ijshockey... ...ja, is dat gewoon onderdeel van, van, van de sportjesbeeld speelt in het rond de 162 wedstrijden... ...in de playoffs kan het in uh, vijf wedstrijden zijn afgelopen. Ja. Dat, dat geldt, het, het ijshockey is natuurlijk ook... ...die hebben ook een uh, bizar play met vier uh, rondes van maximaal zeven wedstrijden... ...dus dan het reguliere seizoen is uit mijn hoofd 82... Er komen dan misschien nog kleine 30 wedstrijden in de play bij, als je per hebt. Ja, ja, ja. Het is gewoon een andere keuze. Maar ja, ik vind het spectaculair. Ik vind het geweldig om naar te kijken. En, uh, de competitie begint opnieuw. Uh, in ja. dit geval. Uh... In oktober, in de NHL, in mei en juni. Ja. Uh, het is een nieuw spel. Ja. Um, nou, we, kennen, we kennen de Super Bowl bij, de, bij het American Football. Uh, de de, de honkbal-equivalent is dan de World Series. Um, hoe zit het eigenlijk met die World Series? Kun je dat een beetje vergelijken met een, met een ander groot sportevenement uh, qua entourage en qua, qua, qua sfeer? Nou, qua beleving, zeker. Uh, en zeker in deze steden, Saint Louis en Boston, zijn alle twee uh, ja, echte honkbalsteden met een waanzinnige beleving in die stadions. Ik ben toevallig zelf in afgelopen maand bij een playoff in Boston geweest. Ja, dat is met weinig te vergelijken. Dat is toch een beetje echt, ongeacht de tegenstander, de sfeer van een ajax Feyenoord zullen we maar zeggen. dus dat is wel heel bijzonder. Nu is het zo dat de Super Bowl al jaren ongekende. Uh, hoogtepunt, uh, ook qua tv kijken, dat, dat wordt het meeste geld verdiend te kijken. De meeste mensen naar de ja. World Series hebben al wel jaren te maken met wat moeizame tv-cijfers. Uh, het is nog steeds natuurlijk een icoon in de Amerikaanse sport, uh, maar niet het populairste evenement dat er is. Uh, niet tenminste deze specifieke World Series met deze twee ploegen. Er wordt van verwacht dat het toch... Uh, ja, dat, dat is wel een bijzondere series. Dat, dat zie je niet zo vaak ja. dus dat de twee sterkste tegen elkaar spelen. Boston Red Sox zitten erin. Dat, uh, we, we zeiden het net al. En, en daar... Ja, wij, wij Nederlanders, wij WNL, juichen altijd mee met, met Nederlands sportsucces. En we hebben eigenlijk toch wel Nederlands sportsucces, dat we kunnen noemen. Ja, ja zeker weten. Dus uh, in het eerste jaar speler, een rookie bij uh, Boston, Xander Bogarts. Uh, een Nederlander international uh, van Aruba. Uh, speelde dit jaar mee in de World Baseball Classic voor uh, Nederland. Hm. En uh, uh, die is 21. Uh, Startte in een van de uh, wedstrijden in de uh, finale van de... Uh, American League Championship Series, kampioenschap van de American League. En verving uh, daarmee Babe Ruth, uh, de legendarische Babe Ruth. van zowel ooit de Red Sox als later natuurlijk, met name van de, van de Yankees. Is hij zo goed? Uh, uh, uh, uh, kijk, uh, Ruth was uh, de jongste die, die ooit werd opgesteld uh, uh, in de playoffs uh, in, uh, als starter, startende speler. Misschien, misschien, mag, eventjes, misschien even duiden: Babe Ruth is wel echt een, een honkballegendo. Zo kan je het wel stellen, toch? Ja, zeker. De lange tijd, de meeste homo is ooit geslagen. Ja, ja een legendarische speler. Uh, ja. Er werd zelfs gezegd dat de Red Sox op een gegeven moment uh, uh, niet, meer goed, uh, niet meer de World Series won. Omdat er een vloek was uitgesproken door Babe Ruth. Dus, ja, een, een legende in de sport. Uh, in, in de sport. En uh, in 1914 was Ruth degene die, uh, uh, uh, die bij de Red Sox begon. Uh, ja. Tot 1933 gespeeld, eigenlijk bij de Yankees. Ze zei het is natuurlijk een icoon. En ja. Ja. Met, kijk, zo'n record. Die, ik bedoel, het is een record als 21-jarige. Daar wil ben je niet te vervangen van Babe Ruth, natuurlijk. Uh, maar het is wel geinig dat je juist zo'n man vervangt. Uh, nou, en, geinig. Uh, ik, het, het is een hele eer, denk ik zo. Ja, dat, dat lijkt me. Ja, kijk, in de sport kan kunnen dit soort dingen ook wel echt een, uh, een juk worden. Hè? Ja. Dus jullie hebben het er nu al over van uh, Ruth. Uh, ja, nou ja, wordt je dan uh, <lacht> net als Ruth. Maar ja, het is een jonge kerel, 21, dat moeten we allemaal nog maar zien. Uh, ik zit even te kijken trouwens, want uh, Ruth werd geboren in 1895. Uh, ik zie zo snel speelt tot 33. Dus die was er 38 toen hij stopte. Dus dat betekent dat Boga nog 17 jaar heeft om hetzelfde te presteren. Maar ja, laten we de druk niet opvoeren. Maar uh, uh, het is interessant om te zien, een jonge kerel. Hij heeft een aantal punten gescoord in de playoffs. Is geen basisspeler, maar zal wel wat invallen. Uh, een paar honken gestolen. Dus het is dus interessant om te zien. Het is natuurlijk ja, fantastisch dat de Nederlander uh, die rol speelt. Uh, eerder ooit Andrew Jones gezien, ja. 1996. Maar die was op dat moment geen internationals. Dus met Bogart is het anders. Ja. Uh, dus we zullen zien, er zit een Nederlands tintje aan deze playoffs. Ja, noem, noem één naam. Wie gaat hem winnen? Boston of de Cardinals? Boston. Boston. Nou, dan uh, kunnen we juichen voor Sander Bogaert, onze Nederlander die, uh, die ook meedoet aan die World ja, Series. Oké. dat ook, ja. Maarten Koolsloot, auteur van het uh, boek Hollandse Honkbalhelden. Bedankt voor het bellen en uh, ja, een fijne wedstrijd. Met een beetje pers zitten we volgende week weer. <laughs> Tot volgende week dan. De Tot ziens. Fijne nacht nog, jongens. Ja. Uh, zometeen na vijven. Zwarte Piet. Ja. Zwarte Piet in Zuid-Afrika. Uh, het uh, schema alvast voor de Tour de France van 2014 wordt uh, vandaag gepresenteerd. En Europa gaat blut. Ja. Maar eerst uh, het nos -journaal. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.